De vereniging vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk... maar zegt ook dat windenergie niet altijd past... bij de rust, ruimte en wijsheid van het waddengebied. De tijdelijke Oekraïnse president Turchinov heeft de komende tijd vooral prioriteit aan het aanhalen... van de banden met Europa. Hij zei dat in zijn eerste toespraak voor het Oekraïnse volk. Tegelijk benadrukte hij dat hij bereid is tot gesprekken met Rusland. Op ongeveer hetzelfde moment riep Rusland... zijn ambassadeur in Oekraïne terug voor overleg. De Belgische politie heeft bij Ieper grote hoeveelheden oorlogssouvenirs uit de Eerste Wereldoorlog in beslag genomen. Bij huiszoekingen werden duizenden granaten en voorraden munitie gevonden. Ze waren bovengekomen bij werkzaamheden op de akkers in de regio rond Ieper. Daar is in de Eerste Wereldoorlog zwaar gevochten. De bijna 100 jaar oude granaten zijn waarschijnlijk niet meer gevaarlijk, maar ze worden wel vernietigd.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 is de nacht van het goede leven Dat was Ruud Houweling van, uh, met zijn Cloud Machine. Die waren vorige week hier te gast. Fix zit hij nog net voordat hij op de fiets stapt. Uh, om naar zijn bedje te fietsen. Um, uh, ik, heb, ik heb jou gevraagd een mooi plaatje uit Curaçao mee te nemen. Want je hebt dus wel Suri-Vlaams. Maar Curaçao is helemaal... Uh... Nou, op die Suri-Vlaamse cd heb ik ook wat Curaçao's nummers oh, hoor. Dus één okay. uh, grote pot nat natuurlijk. Hè. Voor ons al die overzeesig slagsdelen zoals ze altijd genoemd worden. Ja, want we gaan uh, naar Co van Geemert, En die moeten we natuurlijk aankondigen op Curaçao. Wat heb je meegemaakt? Ik heb uh, Max Wojski junior. Dat is eigenlijk een Surinaamse zanger. Hè. Ja. Zijn vader was senior. Die, die, die was eigenlijk de introductie van de West-Indische muziek. Junior die heeft een plaatje gemaakt op het einde van zijn carrière. Dat heet uh, Curaçao. Dus uh, daar, daar ga ik bij afsluiten. Oké, okay. daar komt ie. Dankjewel. Oh, wacht even. 78 toeren, wacht even. Nee, nee. Oh ja. Als dat zou dat, ik niet doen, hè? Ik had hem dacht ik teruggezet. Nou, herkantje. Uh, herkansen, nou, komt u. Hatsjee. Het is allemaal live, hè? Dat blijkt maar weer. Ja. Ik heb hem weer naar zoveel mooie dingen die achterbleven, ginds op Curaçao... Al die dingen zijn herinneringen en ik vergeet ze echt niet zo gauw. Ik mis de palmen, de groene palmen. Het straatje van mijn school, zo smal en nauw Heel mijn leven zal ik daaraan denken, want heel mijn leven is Curaçao Als de sterren hun licht weer laten schijnen is het een sprookje daar op Curaçao En het klinken zo naar de z'n refreinen Eentje dat zang ik altijd voor jou Het had een thema, een heel oud thema Het kon niet oude zijn, ik hou van jou Maar een ander zing nu voor jou dit liedje Onder de sterren van Curaçao Ultima, een heel klima het kon niet door de zijn, ik hou van jou, maar een ander zing nu voor jou dit liedje onder de sterren van pura Nou goed. Ja. Een <tie> mooiere introductie kan Co Vergeymer toch niet hebben. Dankjewel, je van der Rijt. Uh, Co zit, als het goed is, uh, weer op Curaçao. Maar is, ben je daar, Co? de sterren van Curaçao. Check. Mooi, hè? Mooi liedje, hè? Nee, geweldig. Ik heb de inleiding niet gehoord. Ik weet niet, niet wie het zong. Maar... Dat is Max Wojski junior. Ja, Wel natuurlijk. Dat had ik moeten horen. Ja. ja, ja, ja, ja. Um, je bent uh, weer terug op Curaçao, maar je bent ja. ook net twee weken op Cuba geweest. Dus, Ko, ik wil even weten hoe het okay. daar was. Nou ja, ik heb een beetje over nagedacht. Ik weet, je bent altijd erg positief ingesteld, dus ik wil beginnen met te zeggen dat ze buitengewoon mooie muziek kunnen maken. De ene helft van de Kubanen maakt muziek en de andere probeert je op te lichten. Dat is een beetje mijn ervaring. En soms kan het ook samengaan. Ik heb, uh, ik heb me daar als toerist echt een lopende portemonnee gevonden, gevoeld. Nu hielp het ook niet dat op onze huurauto de T van Toerist stond, dus we waren al onmiddellijk herkenbaar, maar het is werkelijk. Ik, ik, ik heb het nog even. Geen enkel land zo meegemaakt. Bij tankstations, ze wisselen van geld, cafés, restaurants. Ja, je, je wordt voortdurend opgelegd. En je moet enorm op je kieven zijn. Dat probeerden we ook wel te zijn, maar we, we liepen daar toch ook regelmatig in. Oh. Dat, is, dat is niet leuk. Nee. En bijvoorbeeld het meeste, dat ik echt nog nooit ergens gezien, dat, ze liften daar enorm veel. Ja. Nee. En uh, dat doen ze ook soms wel agressief. Dan willen ze hier uh, ja, toch echt manen om uh, stil te staan. Maar soms ook. We waren net een paar uur die auto en uh, stapt iemand de weg op. En gebaart was, je kan hier niet door. Weg is opgebroken verder. Absoluut onmogelijk. Ik wijs je de goede weg. Nou ja, we waren ja, een beetje in verwarring uiteindelijk het niet gedaan. En dat lijkt dan ook inderdaad de, de truc te zijn om dan breng je ze naar hun huis en dan zeggen dan moet je rechtdoor en dan ben je nog verder van huis. Ik vond het, ik vond het echt heel, heel uh, vervelend. Ik schrijf wat het allemaal met de armoede daar te maken heeft. Het is dus daar buitengewoon arm en uh, lege supermarkten. En, rijden je voor winkels waar je dan een paar rollen wc-papier kan krijgen. Het was alsof ik terug was in het Oostblok van de jaren zestig. Ja. er hadden zoveel mensen gezegd, je moet daar absoluut een keer heen. Dat ik dat eigenlijk steeds minder begreep. Ja, nou ja, uh, ja, ja dat klinkt heel naar. Ik, ik zie het helemaal voor me namelijk. Uh, ja. jij, en, uh, jij en Wilma daar op ja. Cuba en... Gewoon... We hebben toch wel behoorlijk wat gereis in ons leven... maar we het nooit zo heel erg gehad... dat je altijd denkt, oh god... Uh, dit zal wel niet kloppen. Of wat wil die man van me? En we wilden soms de weg vragen, maar dat durfden we al helemaal niet meer. En toen hadden we wel een truc. Of we vroegen mensen de weg die de andere kant op reden... of die op een paard dan wel op een fiets reden. Dan wisten we ook zeker dat hij niet met ons mee wilde rijden. Maar dat is toch vervelend. En het, aan, nou, het is een prachtige stad. Als je van gebombardeerde steden houdt, is het echt een aanrader. Maar het is allemaal zo in verval. En als het niet in verval is, ligt het in buiten. ...en dan wordt het niet opgeraakt. Enfin, ja. uh, er zijn mensen weg van... Uh, ...en ik, ik kan, ja, de muziek was mooi... ...de rum was heerlijk... ...en als je van een oude auto's houdt is het ook leuk... ...maar dan heb je het dus wel zo'n beetje gehad van iets? Ik sta geloof ik een beetje bekend als een oude zeur... ...maar ik kan er niks anders van maken. Nee, ik okay. had er ook nog wel een beetje ingeleefd... ...dus ik had een boek van een meneer Leonardo Padura... ...dat is daar een vrij bekende schrijver in Havana geboren... En die, uh, die heeft dan het zogenoemde Havana kwartet geschreven. Vier romans rond een, een politie-inspecteur. En dat was best een leuk boek. Dus ik, ik dacht, ach, het, uh, er werd ook enorm veel rum in gedronken. Ik dacht, dat zal me allemaal wel bevallen. Maar dat, uh, dat, dat denkt toch anders te zijn. Bovendien had ik me beter in, weer eens in Hemingway kunnen verdiepen. Want... Je kunt daar echt, in elke straat is er wel een café waar hij iets gedronken heeft. Dan wel een hotel waar hij een hoofdstuk van bijvoorbeeld die Old Man en the Sea. Ik weet niet of je dat nog ja, kan. Ja, ja, ja, ja. ja, ja dat... Een dun boekje wat de middelbare school heel populair was. Was mijn eerste Engelse, Engelse boekje wat ik las op middelbare school. Wat toen ja, ik 14 was ja. of zo, ja. ja mij ook. Ik kon oh. er niet van aan trouwens, maar wellicht begreep ik het ook al. Nee, ik denk het ook, ja. Maar in ieder geval, uh, Hemingway heb ik niet gedaan. Overigens, hij heeft in 1961 zelfmoord gepleegd en dat men beweert dat het ook nog iets met zijn liefde voor Cuba te maken heeft, want hij werd door de FBI zo op zijn vingers gekeken en de overal afgeluisterde achtervolgd dat men beweert dat dat wel eens de reden zou kunnen zijn waarom hij hem oh. hier pakte en dat zit het zelf overhoopt gehad. Hey, uh, ja. En Harry Mulisch die had ja. ook ooit eens een liefde voor Cuba. Heb je daar nou, iets van nee, teruggevonden? Nou, dat vond ik juist zo leuk, want ik was nog geen dag terug hier uh, op Curaçao. Toen, toen zag ik dat uh, een klein over Harry, Harry Moeders. Ik dacht, gek uh, heeft hij de postuum toch de Nobelprijs gewonnen. Maar dat was niet zomaar inderdaad. Uh, Harry Moeders was op een gegeven moment gek op Cuba. Hij bezocht het drie keer. 1967, 68 en 69 schreef daar een boek over. Het woord bij de daad. Dat heeft hij ook aan Fidel Castro aangeboden. Met een in het Spaans opgestelde opdracht die ik... Je toch niet wil onthouden. Ja? Hij schreef het volgende. Opgedragen in bewondering aan commandant Fidel Castro... die met zijn Cubaanse volk... een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Niet van honderd, maar van duizend jaar. En nou is het grappige... dat een jaar of vijf geleden... heeft een toerist dat boek... In Havana, in een tweedehands boekenstalletje, kunnen kopen voor een paar centen. Uh -huh. Dat had dus blijkbaar. Fidel had het weggegeven of zo. En dat is ah. oh. ah. uh, Moeilijk is er nog naar gevraagd, maar die kon het uiteraard ook niet verklaren. Maar dat heb ik altijd zo'n mooi verhaal gevonden. Ik begrijp wel dat Fido aan zo'n Nederlands boek misschien ook niet zoveel had. Dus dat hij het weggegeven uh, okay. Maar het dat, was dat okay. grappig dat, hij, dat het weer opgedoken was. Ik vind het Omdat zo mooi. Het, ja? Ging dat bericht over. Ik weet niet of het ook nog in Nederland uh, enig uh, aandacht heeft gekregen. Er zijn 5000 posters gedrukt voor een campagne voor het werk van de notaris. En daarop stond een grote foto van de kist oh, ja, van, waar ja. Harry Mullis ligt. En die ja. door zes stemmige, iets zwart geklede ja. mannen wordt gedragen. Niet te geloven, hè? Ja, dat vond ik dat ook smakeloos, echt niet te geloven. Ja. Ik vond het uh, mooi, zoals in uh, de ontdekking van de hemel... hoe dat hele Cuba-verhaal van Harry Mulisch terugkomt. ja. Daar kan ik me niet zo goed meer van herinneren. Okay. Ik heb het boek gelezen, zeker. En de film, uiteraard, ook gezien. Maar dat, dat kan ik me niet meer zo goed herinneren, hoe dat uh, daar even werkt. Oh ja, nou, in ieder geval. Dat, geval... dat weet ik niet meer. Goed, het is natuurlijk. Verdrongen. Uit... Ah, verdrongen. Oh, niet hey, uh, ik, ik, ik, ik weet nog dat jij, voordat je naar Cuba ging, nog een literaire wandeling door Willemstad hebt gemaakt. Dat was alweer 8 februari. Heb je daar nog iets over te melden? Nou ja, dat was. Ja. Het was ontzettend geslaagd. Ja. Dat klinkt een beetje opschriftig, maar er waren 45 mensen dat ze oh. op afgekomen. Dat vond ik ontzettend veel ja. om, om met zo'n 18 jaar te lopen. Maar ja, ik geloof dat we het ook toch wel heel leuk vonden. En dat okay. is allemaal heel goed gegaan. Het stond ook weer een stukje in de krant. Maar is dat hier makkelijk? Ik heb geloof ik wel twintig keer in de krant gestaan. Het gaat nogal snel. Maar ik vond het toch heel leuk. En uh, ik ga ook nog eens een keer iets in de bibliotheek... iets soortgelijks doen. Dus uh, het heeft hier best aandacht, dat boek. Okay. Dat uh, ben ik blij mee natuurlijk. Nou, dat is hartstikke goed. Um, ik, ik, ik ga je afsluiten. Maar ik hoop dat ik jou volgende week weer spreek... Ja, nog één dingetje. vind ja? nou ja, van der Rijp moet volgende keer ook maar eens aan de Papi en Stalen. Papi en Stalige liedjes beginnen. Dat zou ik erg leuk vinden. Ja? En ik wil afsluiten met het feit dat hier twee dagen geleden een levensgroot beeld is opgericht voor de fietsers. Met de namen van de zeven omgekomen fietsers die in de afgelopen drie jaar dodelijk verongelukten. Met een hele fijne tekst erop in het papier: Ik wil niet de volgende zijn. En ze hebben toch weer gestimuleerd om weer op een fietsje te stappen. En als ik het overleef, dan kom ik volgende keer de vraag vertellen. Oh, oh, oh, uh, tot slot, is Willeke er nog? Zeker. Oh, Oké, okay. nou goed. Ik ga afsluiten met, ja, uh, uh, dat heb ik zelf gevonden, want uh, Fik was het vergeten mee te nemen of kon het niet vinden. Uh, uh, wasmachine van Travassi, ja. uh, Grote hit uh, ja, van uh, Edgar Burgos. Kleine wasjes, grote wasjes. Kleine wasjes, ja. grote wasjes. Dat heeft hij gebaseerd op een uh, nummer van uh, de Curaçaose bandleider. Marcario of Marsario, weet ik niet. Prudencia, waarvan ik trouwens elke week al een stukje laat horen. Ja. En dat wou ik nu even laten horen. Hé hey, uh, Ko, fijne week en tot volgende week. Dankjewel. Ja, graag. Ja. Dan... Doeg! Aan de muren de muziek, dansen, dansen, die gozo. Ben je saai? Wat voor Je Aan de muren de muziek, dansen, dansen, die gozo. Ben de Ma, voor je Aan de Ma, voor je Vamiren, ah, vamuse, até ah. de me brasa, bailar sair mais pochim. Vamiren, vamuse, até me correr de me brasa, bailar sair voor Iets compleet anders. En dan moet het helemaal stil zijn. Ah, nou, okay. Tijd voor Evin Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder precies zoals hij ervoor voelde: zal vallen, haar heup zal breken, in het ziekenhuis komt en daarna niet meer thuis, maar in een verzorgingstehuis. En daar zit ze dan voor de eerste keer. SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD KAMER We treffen moeder in de woonkamer van waar ze terechtgekomen is. Ze zit achter een kopje melk en een kopje thee... met uitzicht op een kudde dicht bij gedreven mensen in rolstoelen... met in het middelpunt een gedrocht... dat achterover in een lichtstoel is gelegd... en afwisselend braakt en hoest... De verzorgende van dienst heeft op blauwe latex handschoenen bij haar getrokken om de patiënt te verzorgen. Moeder kijkt het met toenemende verbijstering aan. Ze is aan een tafel met uitzicht op de overige zorgbehoefenden neergezet. Nee, zegt ze. Jongens, hier wil ik niet zijn. Wat doe ik hier? Hebben jullie me hier gebracht? We zeggen dat het echt niet anders kan nu. We schamen ons. We schuimen ons kapot. Rotkoekje. Wat doe ik hier? Vraagt moeder. Ze snapt het niet. Jongste broer heeft haar opgehaald. Dat gelooft ze wel. Maar waar vandaan? We vertellen dat ze twee weken in het ziekenhuis gelegen heeft met die gebroken heup. Voorzichtig voelt ze aan haar bovenbeen. Het doet wel een beetje pijn, zegt ze. Een verzorgster reikt haar een koekje aan. Ze houdt het koekje in haar hand, kijkt ernaar. En nu zit ik hier, concludeert ze, met dat rot koekje. Even verderop, in een rolstoel, roept een zware vrouw om de zuster. Zuster, zuster, ik wil naar bed. Die leus zal ze de rest van de middag herhalen in diverse variaties. We rollen moeder naar een andere tafel. Weg van het uitzicht op het menselijke wrakhout dat hier is aangespoeld. Nu heeft ze uitzicht op een mottig tuintje. We pakken de tassen uit die uit het ziekenhuis zijn meegekomen. In de kamer die ze deelt met een andere mevrouw. Met welke mevrouw ze haar kamer deelt, we komen er niet achter. A long way from home. F. Starik's Moeder doen verscheen afgelopen november in boekvorm... bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Nou, we, we, we hotsen van stemming naar stemming, want we gaan weer terug naar... <coughs> pardon, naar 18 december in Paradiso, waar het tal van Nederlandse artiesten de keuze van Fiek van der Rijt ten horen brachten. Uh, met Wie zal ik beginnen? Nou, ik denk uh, met Mieke Stemer, denk ja toch. Zij zong het onsterfelijke Dr. Bernard lied, met bassist Bart de Ruiter als de dokter. Het is trouwens een cover van het lied Sister Mary van de Ierse zanger Joe Dolan uit 1976. En het was Peter Koelewijn die tekenen voor de vertaling. Nou, dit wordt echt groevig. Dames en heren, hier is Mieke. Ook niets bijzonders met hem Het is beter dat hij is. Ik heb nog nooit zoveel verdriet gezien uh, bij een slecht telefoontje als bij jou. een slecht telefoontje? Ja. Nee! Oh. Nee! <lacht> dat was echt weer. Hallo? Had je echt zoiets van. Nou, dat ga ik nu eens even helemaal uitpakken? Nou, dit was natuurlijk wel een beetje overtreffende trap. Maar gewoon, het, het, het. Bart, de bassist, is wel al heel lang mijn dokter. Want ik heb het ook wel eens met andere mensen gedaan en die gaan dan zeggen van. Nou gaat, het komt allemaal wel goed. En dan klopt mijn hele verhaal natuurlijk niet nee. meer. Dan gaan ze, ja, ja, ja, in de, dat doe ik. Nee, nee, nee, nee, met mijn hoofd. Maar dan begrijpen ze het nog niet. Dus ik denk, nou ja, ik weet het er niet. Maar uh, heb je nooit het lied goed geluisterd of zo? Maar. Ja. Nou, goed gesproken, Mieke. En gezongen. Uh, een ander hoogtepunt uh, was de uitvoering van het lied Amsterdam van Jacques Brel... door Pierre van der Hul, een Rotterdammer. In de stad Amsterdam, waar de zeden drinken, tot hun nachtmerries klinken, overuit Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeden dronken, als de vlaggen zo lang. In de sloepen van Onke, in de stad Amsterdam, waar een zeeman verzuikt. Vol van bier, vol van gram. als de morgen ontluikt In de stad Amsterdam, waar een zeeman ontwaakt. Als de warmte weer blaakt over de Oostzee. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden pikken, zilveren haaien slikken bij de staart uit de hand, van de hand in de tand. Mij te zijn met hun knakken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken naar aal in een groenblauwe trui. En ze stinken naar uien, want daarmee doen ze hun maal. En na dat maal staan ze op om hun broek dicht te knopen. En nog gaan ze weer lopen en het bootje. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden zwieren de lekkere wijven, we Blijf, lijf lijf, lekker klank En ze draaien hun bals als een momentele de zon op de klap, met een vals van een accordeon. Kop als een keef, haffen zij naar wat lucht, tot de beest met een zucht, de muziek het begeeft en met een eind. Hoeren zij met wat spijt van lekker lekkere meid. Weer in het licht in de stad Amsterdam. Waar de zeelieden zuiven, zuiven, zuiven. En door de grieven zuiven, zuiven. troosten op het geluk van een hoer van de Wallen. Of een katendrechtse hoer. Nou ja, gewoon een lekker wijk. pas op mij die haar lijf en haar deugd heeft geschonken. Voor een priep van tien. En dan zijn ze goed dronken en met de banken lijven Lozen zij dan hun drank Pissen zoals ik jam op de ontrouwe wijven In de stad Amsterdam, stad Amsterdam Hop. Hop. In de stad Amsterdam Hem, moet je nog iets starten? Pierre, hoe was starten. dat nou? Het geweldig vanavond. Ja, maar om ja, daar in Paradiso dat Amsterdam te zingen? Nou ja, de, uh, hoe bedoel je? Is dat lekker? Nou, ik zal je één ding zeggen. Ik ben uitgefloten in Rotterdam tijdens de Nacht van de Kaap. Was in september, begin september. Maar het gaat helemaal niet over Amsterdam, dat lied. Dus als mensen, dat is een soort, en hoe noemen dat? En, uh, als Amsterdam horen in Rotterdam, dan is het al fout. Maakt niet uit waar het over gaat. Maar nou oké, okay. ik heb het genomen zoals het kwam. En uh, ja. voor mij is het gewoon een lied over, uh, uh, over een zeelui. Haven. Uh, zeelui. Over zeelui. Ja. Je kan toch ook in plaats van Amsterdam best Rotterdam zitten. Het is toch net zoveel lettergrepen. Uh... Ja, maar waarom zou ik dat doen? Ja. Wat heeft dat? Uh, uh, meerwaarde? Nee. Zo is het geschreven. Ja. En toevallig is het Amsterdam. Maar waarom zou ik uh, moeten ja. het moeten veranderen in een mooie Rotterdam? Lied. Ik vind het een geweldig lied. Tuurlijk, anders ja. zou ik het niet zingen. Ja. Ik geloof die ook, weet je dat? Ja. ja. Oké, okay. ik stond ook, uh, ik kreeg het even beet. Ja. Dus ik had het helemaal, uh, ja, hij zat helemaal vanuit mijn tenen. Ja. Dat is mooi. Poot ik hem eruit. Ik hem ja. <laughs> mooi toch? Wie en wat nu? <coughs> nou, Fik van der Rijts, grote held, is Raymond van het Groenewoud. En die was er ook. Maar wat was het leuk dat Roosbeef, Roos Reebergen, het volgende lied uh, ging zingen. Stay weer. Nou, Meisje Roosby was dat, afgelopen december in Paradiso. We gaan gewoon door met het uh, laten horen van liedjes die daar opgenomen zijn. Maar we gaan ook het mysterie van Emily spelen. Jan Nemo's heeft een mooie tekst geschreven. En heeft hij in drie fragmenten opgedeeld. En u moet raden over wie of wat het gaat. U kunt uw knijpkat winnen en u moet bellen met 0800-1121. En ik wil ook heel graag een culturele tip hebben. Iets wat u gelezen heeft, een film die u gezien heeft, een voorstelling... Een of een bezoek aan een museum, of iets anders cultureels... of iets moois op tv gezien. Of... Nou ja, goed, lijkt me leuk. Uh, goed, hier komt het eerste fragment. Ze zijn er altijd geweest en ze zullen zich blijven manifesteren. De comeback kids. Die kunnen het gewoon niet laten. Ooit gesnuffeld aan roem en macht... en dan even weg om uiteenlopende redenen. Vaak koekjes van eigen deeg... Maar als ze weg zijn van het toneel... gaan ze niet nadenken over een andere toekomst. Nee, ze piekeren zich suf in de coulissen... van dat grote toneel waarop ze ooit stonden. In het spotlicht. En dan niet schitterend, maar ze stonden er. Ze piekeren zich suf over het doorgaan waarmee ze ooit begonnen waren. Hardleers, dat zijn ze. 0800 1121 als u denkt te weten. En waar we gaan we naar? Vergeet die culturele tip niet. En we gaan we luisteren naar. Wat had ik hier nou? Oh ja, de eerste meidengroep was al eind jaren 50 een feit. Hè? Sweet 16. En natuurlijk hadden mijn ouders dat singeltje uit 1960. Peter. We hebben het straks al gehoord in de, in de versie van Bram Vermeulen. Maar um, uh, hier dus de choo -choos op in Paradiso. Wie verstoort de Jujus in Paradiso op 18 december, ja, jongstleden. Aan de telefoon, Tom. Goedenacht, Tom. Gaudeline, goedemorgen. Tom. Ja, Goeiemorgen, nee, goeienacht. Uh, wat... Ja, goeie laat, weet ik niet. laat, maakt niet uit. Wie of wat denk jij dat, uh, dat, dat het goede antwoord is? Ik dacht opeens zomaar aan die dames uit Rusland, pussy Riot. En waarom? Ja... Mm, yeah. Hoe jij het uitpakt. Zo van, ze hebben ooit een kunstje opgevoerd. En dan hebben ze een tijdje niks gedaan. En zogenaamd wel of niet nagedacht. En toen hebben ze het nog een keer gedaan. Namelijk omdat ze zich vorige week heel hard hebben laten slaan. Door, door allemaal uh, enge mannen met riemen en zo. Dat ze weer een optreden deden. Oh, ik, ik, ik dacht dat ze een, een tijdje weg waren omdat ze in de bak zaten. De, de ja, natuurlijk, twee... ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Tenminste, dus dat dacht ik, en het zal wel helemaal ja, ja. fout zijn. En dan ben ik de volgende, wel <laughs> nog veel meer succes. Ja, het is helemaal fout, maakt niet uit. Wat is jouw culturele tip, Tom? Ja, echt cultureel is het niet, maar ik heb naar aanleiding van jouw gast Vic van der Heid ja? uh, zijn CD besteld van uh, de 9669 Frances Von Sans. Ja, 69. Nee. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat mag ik je zeer van harte aanraden. Hartstikke goed. Hey, ja. fijne nacht nog, Tom. Dankjewel. je wel. Dag, dag, dag. John. En wat denk jij dat het. Wie of wat denk jij dat het is? Een van de Olympische Spelen. Hoezo? Dat lijkt mij. Nou. Dat past er precies in met wat zij zei. Zij maar ik dacht, toen die man hier voor was, dat die het nog beter had geformuleerd. Ik dacht, oh nee, dat gaat mijn prijs. <laughs> nou, dat is ook dat fout. Helemaal, ja, fout. Ik... helemaal fout. Helemaal fout. Helemaal fout. Oh, dat is altijd erg. Ja. Ik was er zeker. Nee, nee, nee. <laughs> ik zie dat je culturele tip, die heb je alles gegeven? <laughs> ja, die is uit. Ja, die tip. Het boek van uh, Hans Beum over schaken. Ja. Nou, ik hoop ja. dat je binnenkort weer tijd hebt om een nieuw boek te lezen, John. Ik ben namelijk nou, uh, cultureel mijn zoon een beetje aan het opvoeden en mijn een beetje aan het uh, opnappen. Dus. Oké, okay, goed. Ik spreek je okay. volgende keer. Doeg. Oké, okay, hartstikke bedankt. Doe doei. Hier komt het tweede fragment. En het moet gezegd, ze zitten nooit bij de pakken neer, hè? Die comeback back Fout dingetje gedaan, nogal voor gek gestaan. Ah, het maakt allemaal niks uit. Ze weten dat de actualiteit een houdbaarheid heeft van 24 uur. Dank u wel, sociale media. Ze weten dus ook dat wij misschien niks vergeven... maar wel veel vergeten door onze dagelijkse overdosis aan affairetjes... Dus ze broeden iets uit en wachten totdat die ene kant zich voordoet. En dan staan ze er weer gewoon als nieuwe helden. Nou ja, gerecyclede helden. Maar dat geeft niet. Ze staan precies daar waar ze vinden dat ze thuis horen. Als u het denkt te weten. En wat gaan we draaien? Even kijken. Oh ja, Mieke Stemerding moest er niet aan denken om het te zingen. Maar Beatrice van der Poel deed het graag. Een lied uit mijn geboortejaar. Van de drie kleuters met de jonkers en de joffers. Doet de lieve, lieve apen slapen, slapen, slapen. Mm. Dag lieve kindertjes, gaan jullie maar lekker slapen? is, papi is, papi is Woo! We Het was wel een fantastisch nummer, nee, daar verheugde jij je enorm op, hè? Nou, papa is weg, mama is weg. Nu zijn we helemaal alleen. Nee, ik weet het niet meer. Was, oh, het, was wat... het Fik die vroeg van, alsjeblieft, Bea, wil jij dat doen? Nou, ik zei, Fik, je mist iets, want je mist de trappelzakboekie. En toen was hij helemaal hysterisch. Toen zei hij, ja, maar nu moet jij dus ook komen, want ik stond niet op de reguliere lijst. Nee. Dus ik heb mezelf aangemeld met de trappelzakboekie, die ik thuis altijd keihard uh, draaide. Ja. Mijn kinderen ook uh, in, in pompte. Maar ja, het is zo'n grappig liedje van die, die moeder... die ook zo'n uh, lieve kindertjes ja. Ja. Ja. nu lekker slapen. dag, Het is zo leuk. Ja, van de poel. Volgende week hier te gast samen met Marcel de Groot. Ja, zoon van. Goed, uh, aan de lijn heb ik Ben. Goedenacht, Ben. Ben. Goeienacht. Hi. Uh, Hoi. Wie denk jij dat het is? Nou, ik weet zijn naam niet, maar ik denk een van die gasten van Millie Van Die um, uh, gesnapt zijn omdat het blijkt dat ze helemaal niet de liedjes gezongen hebben die ze zongen? Wacht even, hoe ja, was het ook weer? Die, die, Zoiets, hè? daarvan. een daarvan, ja. een daarvan die, die is dus gewoon weer een carrière begonnen. Ja, maar kan die dan die dus... Die heeft een Oh, maar dan kan hij dus kennelijk toch zingen. Of niet? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb het niet gehoord. Ik heb het in de krant gelezen. Ik vind het wel grappig uh, gevonden. Het uh, is heel aardig gevonden, maar het is niet goed, uh, Ben. Oh. Hela. Oh, goed. Dan vraag ik jou een culturele tip. Mijn culturele tip is een hele oude. Dat is Herodotus. Ja, de man van de historien. Ja. Oud... Het oudste geschiedenisboek, zou ja. ik maar zeggen, van Europa. Uh, heb ja. je dat net onlangs dat gelezen? Ja, heb ik onlangs gelezen, ja. En wel vaak, hoor, voor de tweede keer gelezen. Ik had hem hier uit de bibliotheek gehaald. Okay. Het, is, het is wel een heel dik boek ook hoor, dus ik kan ja. best twee keer lezen. Maar het is heel leesbaar ook, hè. Het is echt, ja, absoluut. En het is volgens mij ook niet zo moeilijk Grieks, want ik heb ooit uh, op het gymnasium gezeten... en dan begonnen we met korte, korte stukjes geschiedenis van Herodotus te vertalen. En dat was altijd heel leuk. Nou goed, oké, okay. dit daar al. Hé Ben, helaas... Ik ga het laatst... Uh, ja, oh nee, ik heb nog een beller. Ik moet, ik moet door. Hé, hey, goeienacht hè. Ja, okay. Dag. Ja, goeienacht. Hoi. Heb ik hier nu eindelijk een dame aan de lijn? Antie? Ja. Ja, ik Antie. Ik okay. Ah, hi. Uh, Antie, okay. ik zie wat jij denkt dat het is. En uh, blijf aan de lijn, want ik ga het laatste fragment lezen. En als je vaker okay. luistert, dan weet je hoe laat het is. Goed. Oké. Okay. Komt-ie. Ja. Dus... Je deed ooit een dingetje, uh, ongelukje met pensioengeld niet afdragen. Uh, je bent de klos, want het lekt uit. Tja, dat krijg je als je de mensen een oor aannaait. Maar goed, je bent een kei in de PR-bis, dus je geeft alles toe... en zegt dat je niks anders, niets anders kon destijds. Ach, weet jij veel? Uh, wist jij veel? Je was bezig met je idealen. Arme schat die je was. Niet met het slijk der aarde, weet je wel? En je hoopt dat ze je een lieve, helaas afgetreden schat zullen vinden. En dan zoek je het vergeetboek op om goed getimed terug te keren in Europa. Want daar weten ze toch niks van die krant en dat gesjoemel destijds. Nou ja, nu is die helemaal superduidelijk. Maar jij wist het al na het tweede fragment. Andy, zeg het maar. Ik wist het eigenlijk al na het eerste fragment. Oh, wat goed. Het is Henk Kroon. Ja. Ben je fan van Henk? Nee. Was je het ooit? Nee. Ook niet. Ja. Maar ik had net gelezen dat hij weer terugkwam. Ja, niet te Bij de partij 50 plus. Ja, ja, ja, ja, ja. En toen draaide hij nog het nummer van Peter. En toen dacht ik, ja, nou weet ik het echt zeker. Je bedoelt in de versie van Bram Vermeulen vorige uur? Ja, ja oké. Okay. Nou, goed. Uh, dus je hebt knijp knijpkat verdiend, dus dat gaan we je zo geven. Maar, maar hem moet ik even je adres hebben en dergelijke. Maar ja. uh, je hebt ook een culturele tip voor me? Ja, het Drenns Museum is een tentoonstelling over mummies. Over wat voor mummies? Nou ja, allerlei mummies. <lacht> en, en, en, uh, ja. Ben je zelf geweest? Ik heb hem nog niet gezien, want hij is er nog maar vanaf begin februari. Ik ben nog niet geweest. Oké, okay, maar je gaat zeker nee. kijken... Ja, ik ga zeker kijken. Waar staat dat Drenns Museum? In Assen? Ja, in Assen. Ja, gewoon in Assen. Oké. Okay. Ja. Nou goed, uh, bedankt voor de tip. Blijf even aan de lijn, dan noteert Fleur je gegevens... en dan krijg je knijpkat. Oké, okay, dankjewel. En goeienacht nog. Ja, dankjewel. Doeg. Doeg. Uh, ik heb nog meer muziek. Uh, Bob Fosco nu. De Fles, hè, beroemd geworden de Jan Bouzon. De tekst is van Paoli en dat was een pseudoniem van Henk Pauwe... die voor de, voor de Tweede Wereldoorlog wel zo'n 1500 liedjes heeft geschreven. Maar er waren ook heel vaak vertalingen, hoor. Jongens, schenk er nog eentje in. hè, voor jezelf. De fles die speelt een grote rol in heel mijn triest bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Trouwe vriend, jij gaf sindsdien menig levensles. Ik heb gelachen, ik heb geweend. Bij jou, mijn fles, Mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan? Laat dan op mijn gras niet prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan? Laat dan op mijn gras inwijken, hij kon niet meer op zijn been staan. En als ik afgemonsterd was, dan was mijn eerste gang. Het meisje, Wat ik van hield, mijn hele leven lang. Als een ander keek naar haar, dan flikkerde mijn mes. Dan werd ik op, mijn neus werd bleek en geef me daarbij. En... Mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik daarbij? Hij kan niet meer op zijn benen staan. Mocht ik aan de drank en pas op schijnen. Waar ben hij drank, mensen? Laat dat op de grafsteen kijken Hij kan niet meer op zijn benen staan. En als ik op de oceaan. Terwijl de storm niet brult, de sopen horen de voorplek staan, de fles nog half gevuld. En zij dan, onzin, Marco Niest, het dood zijn S.O.S. Ik naar, naar de, de kroon te gaan. gaan. Laat dan op mijn gasten. Noem één van de één of twee mooiste nummers die je vanavond gehoord, hebt. Ik vond Amsterdam van Pierre, nou, nee, niet kwalijk, hè. Die was echt een potje lava, jongen, jongen, jongen. En ik hoor steeds dat de fles zo leuk was. De fles was prachtig. Nou, goed. Ja, was echt mooi. Nou. Ik was helemaal ontspannen, ik ja. was, ja, na nou, de fles vond ik leuk. Nee, je en... zingt altijd een beetje zo lui, zo naden, en dat maakt het zo ja. spannend. Oké. Okay. Dus na de, wat is het, hoe heet dat? Je, de dat tel. je denkt, nu moet het komen, na ja. de tel zing jij dat Ja. Dat is heel mooi. Ja. Je moet niet voor de tel zingen hoor. Nee. <laughs> nee. <laughs> dat weet ik kan niet, dat zal ik niet doen. <laughs> Het tel zingen. Oké, okay. nou misschien lukt het mij nog, omdat ik echt niet kan zingen. Goed, um, ik wou nog Edgar Burgse draaien. Uh, uh, hij zong zo'n prachtlied van uh, Max Wojski. Uh, ook op uh, deze avond in Paradiso, de 45-toerenavond uh, naar het boek van uh, Vic van der Rijt. Wat verscheen is het groot 45-toeren. Uh, 45 toeren... Nou, ik heb hem hier, wacht even. Nou, ik raak helemaal in de war hier. Fik van der Rijts groot 45 toeren boek. Nou, dat liet nog niet zo moeilijk uitgeven bij neiging van dit, paar. Hier is Edgar Burgsom. Burgos. Gelukkig met een mooie vrouw, je vraagt me steeds af, is zij me wel trouw? En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er tapers op de kus. Wees verstandig en trouw niet kou, hey. trouw niet met een mooie vrouw. Hey. Oh, want dan heb je last. Hey. ben je in je eigen huisje gast. Hey. Trouw je met zo'n mooie jeugd. Hey. Brakiseer je, oh zo hey. heb ik het nu wel goed gedaan? Hey. En hoe zal het nou verder gaan? Want je bent nog niet gelukkig, je brak steeds af en zijn maar wel trouw. En als ze eindelijk in je armen is, dan zijn er tabers. Oké, okay, komaan! Mensen, je mag een lekker meezingen hoor! Ze zeggen, je hebt geen smaak, want dat gebeurt wel al te vaak. Dan zeg je, ik heb geen mooie vrouw, maar ze blijft me wel altijd trouw. Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt me steeds af, is zij me wel trouw? En als ze eindelijk in je armen rust. Hé, hey, holle, holle, holle, kippe kippe keep, keep, keep dan, Want je bent nog niet gelukkig, je vraagt ze steeds af. Leider, leider. Hey, je bent nog niet gelukkig. Je gaat steeds op, je zijn nog wel trouw. En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er kapers op. De oh, je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je praat je steeds af, je zijn maar wel trouw. En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er kapers op de Kis. want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je praat je steeds af, je zijn maar wel in je armen rust, dan zijn je kapers op Hey, ik heb gisteren je vrouw gezien. maar met wie dan? <laughs> dat zeg ik letterlijk niet. Allemaal, allemaal, want je bent nog niet gelukkig. Je praat je steeds af. En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er kapers op de kust. En hey, je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je praat je steeds af en zijn af and you not even happy La la la la. Oh, All right, all right. Thank you, thank you all. Like it, huh? Like it, Like it, Like it, hij is zo goed live, hij is 60. Hij zong ook nog Wasmachine, misschien kan ik dat een ander keertje laten horen. Waarbij hij ook nog eens op zijn hoofd ging staan, ja. En vertelde over zijn medaille. Had hij die op, weet ik niet eigenlijk. Ja, hij heeft zijn medaille van de, de Ridderorde, geloof ik. Ik had ook nog willen laten horen: uh, Nick van Gasteren met Jacke Ebben op de sax. Uh, sans chemise en sans pantalon. Komt misschien nog. Ik heb ook nog uh, Rick de Leeuw, die Ben ik te min zing. Nou ja. Een tal van dingen. Maar goed, dat komt allemaal nog. Die blijf ik gewoon eh, bewaren. Tot zo.